het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In Cambodja zijn honderden doden gevallen toen er paniek uitbrak op een brug. Volgens de premier zijn er ruim 330 doden, vooral jonge vrouwen. De menigte kwam terug van een groot feest op een eiland in de hoofdstad Phnom Penh. Daar kwamen miljoenen mensen op af. Minister Verhagen van Economische Zaken wil dat er in Nederland zo snel mogelijk een tweede kerncentrale komt... Daarna zouden er wat hem betreft nog meer centrales gebouwd kunnen worden. Hij vindt de bouw noodzakelijk omdat Nederland dan minder afhankelijk wordt van energie uit het buitenland. Volgens hem is het ook verstandig zolang het milieuvriendelijk opwekken van elektriciteit nog niet genoeg oplevert. De Ierse premier Cowen ontbindt zijn kabinet en schrijft verkiezingen uit zodra de begroting voor volgend jaar is goedgekeurd. Dat zei hij na spoedberaad met zijn ministers. Drie oppositiepartijen willen nu meteen nieuwe verkiezingen. Ze zijn woedend over de manier waarop Cowen de Ierse geldproblemen heeft aangepakt. Ierland besloot gisteren om tientallen miljarden euro's noodhulp aan te vragen bij de EU en het IMF. Het wordt telecombedrijven niet verboden om gesprekken af te ronden op hele minuten. Volgens minister Verhagen is er een vrije markt voor mobiele telefonie... en dus mogen bedrijven zelf bepalen wat ze aanbieden. Maar de minister is er niet blij mee dat steeds meer telecombedrijven... belminuten naar boven afronden. Verhagen vindt dat telecombedrijven ook abonnementen moeten aanbieden... waarbij klanten betalen per seconde. In navolging van KPN kondigde ook Vodafone vandaag aan... klanten per seconde te laten betalen. Sven Kramer komt dit schaatsseizoen niet meer in actie vanwege een beenblessure. De Olympisch kampioen liet deze maand de NK afstanden en de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen en Berlijn aan zich voorbij gaan. Hij wil volledig herstellen en zich dan richten op het nieuwe seizoen. Dan het weer wisselend bewolkt met in de kustgebieden kans op een bui. Temperatuur rond het vriespunt, morgen wisselend bewolkt met in het hele land kans op buien en dan wordt het zo'n 6 graden.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 Het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan. Daar waar het juist het moeilijkst was, maar een paar stappen staan. Kom op het zwaarste deel.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 Savior of my soul, my God. my God, my King.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 sich beugen vor dir doch der größte schatz bleibt für die beste die jetzt schon mehr FN. Jouw keuze is terug na het nieuws. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De advocaat van PVV Kamerleven.